6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Principeakkoord Hamas en Fatah over vorming interimregering. Afghaanse piloot schiet Amerikanen dood. En Witte Huis maakt volledige geboorteakte Obama openbaar. <tieden> De Palestijnse bewegingen Hamas en Fatah hebben een principeakkoord gesloten over verzoening. Ze zijn het eens geworden over de vorming van een interimregering... en gaan samen verkiezingen voorbereiden die over een jaar moeten worden gehouden. Dat is bekendgemaakt in Cairo, waar vertegenwoordigers van beide groepen met elkaar praten... onder leiding van de chef van de Egyptische Inlichtingendienst. Egypte bemiddelt al jaren tussen Hamas en Fatah. Sinds 2007 is Hamas aan de macht in de Gazastrook en Fatah op de westelijke Jordaan-oever... De Palestijnse presidentsverkiezingen hadden al in januari 2009 moeten plaatsvinden... maar werden steeds uitgesteld door het conflict tussen Hamas en Fatah. Op de luchthaven van Kabul heeft een Afghaanse militaire piloot... negen Amerikaanse militairen en een Amerikaanse burger doodgeschoten. De man zou na een ruzie zijn gaan schieten. Hij werd zelf ook gedood. Het is dit jaar al de zevende keer dat een Afghaanse militair of politieman... westerse militairen of Afghaanse collega's doodschiet... De Taliban hebben de aanslag van vandaag opgeëist, maar volgens de broer van de dader had hij niets met de moslim-extremisten te maken. De schutter zou financiële problemen hebben gehad en gedwongen zijn geweest zijn huis te verkopen. De man diende al twintig jaar bij de Afghaanse luchtmacht. Minister Opstelte praat met het Openbaar Ministerie over het gebruik van burgerinfiltranten om de georganiseerde misdaad te bestrijden.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 Vechtpartij was dus een twee groepen Marokkaanse Nederlanders in de wijk Kruiskamp in Den Bosch. Bijna 100 jongeren vochten mee. De 24-jarige hoofdverdachte loste een schot, waardoor een man van 25 om het leven kwam. Het Witte Huis heeft de volledige geboorteakte van president Obama op internet gezet. En daardoor blijkt dat de president, zoals hij altijd heeft gezegd, is geboren in de Amerikaanse staat Hawaii.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 Tegen dat miljardenproject zijn maandenlang massale protesten geweest. In de noord hollandse duinen tussen Bergen en Schorel heeft drie keer korte tijd brand gewoed. Vanochtend stonden twee stukken bos in Schorel in brand en vanmiddag moest de brand weer uitrukken in Kastrikum. Het is niet duidelijk of de branden zijn aangestoken. Al twee jaar lang is er in het duingebied vaak brand. Afgelopen weekend was er ook twee keer brand.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 De dagen daarna minder buien, maar wel weer iets warmer. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er zijn vanmiddag veel ongelukken gebeurd die voor extra file zorgen. Er staat nog 200 kilometer file. De A12, Den Haag-Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn bij Utrecht en Maarsbergen 13 kilometer. En op de A15, vanuit Rotterdam naar Gorkum... tussen Rotterdam-IJsselmonde en Sliedrecht-Oost 10 dan een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... tussen Nieuwekijk aan de IJssel en de Afrit-Spaanse polder. 11 kilometer op het Polderplein is de verbindingsweg... vanaf de A20 vanuit Gouda naar de A13 afgesloten vanwege dat ongeluk. In het oosten op de N36, de provinciale weg Almelo-Dedemsvaart... daar is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Westerhaar en Marienberg is de weg in beide richtingen dicht.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 Vanavond in Caro's Oog in Oog, de meest besproken advocaat van dit moment. IJdel, scherpzinnig, eigenwijs. Hij zaagt aan de poten van de rechterlijke macht. Bram Moskovich over wraken, zijn eigen methode en de kwaliteit van de rechtsstaat. Oog in Oog, vanavond live bij de Caro om tien voor half tien, Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journaal. Lucella Goedenavond, zeven minuten over zes. Politici en kunstenaars sluiten zich 72 uur op voor een goed gesprek. Zometeen twee deelnemers. De rivaliserende Palestijnse bewegingen Fatah en Hamas reiken elkaar de hand. Ze zijn het eens geworden over het vormen van een interimregering... en over een datum voor verkiezingen. Correspondent Sander van Hoorn in Israël. Sander, ko komt dit nieuws onverwacht? Vol uh, volslagen ons verwacht. Ja, uh, we wisten dat de beide partijen naar Cairo gingen, Egypte, om uh, te praten. We weten dat ze allebei een uh, regering willen, een willen... omdat ze ook wel zien dat er uh, maar één slachtoffer is van die verdeeldheid... en dat is uh, de Palestijnen zelf. Maar ja, sinds 2007, toen ze zo bloedig met elkaar vochten... en Hamas de macht overnam in Gaza... zijn ze het al niet met elkaar eens met een, uh, namen over een paar heikele punten... En dat die punten nu opeens uh, beslecht zouden worden. Ja, dat komt uh, als een verrassing, ja. Ja, want wat, wat zijn die onderwerpen waar ze het over eens zijn geworden, die, die lastig lagen? Onderwerpen die lastig lagen zijn uh, vooral de onderwerpen die van belang zijn voor de wereld. Voor hoe het Westen en Israël bijvoorbeeld naar de Palestijnen kijken. Denk bijvoorbeeld, wie komt er in een eventuele nieuwe regering zitten? Er zit ook Hamas daarin en hoe gaan we daar dan mee om? Uh, gaat die nieuwe regering uh, de akkoorden met Israël en uh, bestaansrecht van Israël erkennen? Dat is weer belangrijk voor Israël en voor de Amerikanen. Zo zijn er allemaal dingen. Wie gaat de macht krijgen over de politietroepen? Want de politie in Gaza... ...is nu in de handen van Hamas en die in de Westbank in de handen van Sattag. Hoe gaan ze die verantwoordelijkheid verdelen? Allemaal dingen die ook op dit moment nog niet duidelijk zijn... ...en die dus wel belangrijk zijn omdat ze bepalen uh, wat er in de komende tijd gaat gebeuren. We hopen daar vanavond vanuit Cairo via een persconferentie nog meer over te horen. Ja, dus nu nog niet bekend of Hamas ook zelf in die regering gaat. Nee, wel uh, bekend bijvoorbeeld dat er over een jaar of uh, binnen een jaar verkiezingen zouden uh, gehouden moeten worden. Nou ja, dan uh, heb je dus weer de kans dat net zoals uh, vorige keer Hamas daar de grootste partij wordt. Maar goed, dat dat is, zegt dus niks over. In de tussentijd komt er bijvoorbeeld een regering van technocraten, van onafhankelijke mensen. Ja, dan, dan koop je als Palestijnen zeg maar weer een tijdje rust, want daar kan niemand op tegen zijn. En heeft Israël er belang bij, de Israëlische regering die er nu zit, uh, dat er eenheid komt tussen Hamas en Fatah? Oh, absoluut niet. Nee, Israël is heel erg gebaat natuurlijk bij verdeeldheid onder de Palestijnen. Um, nou, om je een voorbeeld te noemen, uh, de Palestijnen die zijn van plan om in september naar uh, de Verenigde Naties toe te gaan en te zeggen... Wij zijn klaar voor een nieuwe staat. Erken Palestina. Ja, dat staat natuurlijk niet zo ziek als je intern verdeeld bent in twee stukjes. De Westbank en de Gazastrook. Als ze dat kunnen oplossen voor september... ja, dan staan ze natuurlijk een stuk sterker. En Israël is daar heel erg bang voor. Netanyahu, de premier van Israël, die heeft ook al gezegd uh, tegen de Palestijnse president... Uh, uh, je kunt niet vrede hebben met allebei. Het is of Israël of Hamas. En de Palestijnse president heeft dus nu voor Hamas gekozen. Sander van Hoorn, dank. Vanavond dus een persconferentie over dat akkoord tussen Fatah en Hamas. En de bedoeling is dat daar meer details bekend worden. De Tweede Kamer wil een overzicht van bedrijven... die in het verleden een greep hebben gedaan in de kas van hun pensioenfonds. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt... zouden bedrijven die in het verleden in goede tijden hebben geprofiteerd... nu in slechte tijden moeten bijstorten. De regering heeft tot nu toe geweigerd uh, om uh, dat overzicht aan de Kamer... te doen toekomen. En dat is waarom wij zo meteen een motie indienen. Samen met uh, andere partijen, geloof ik, hè? Het CDA. Mijn partij zal dat doen samen met de Partij voor de Vrijheid en de Partij van de Arbeid. Heeft dat voor mij nog enig effect dat ik het dan weet, behalve dat ik heel boos kan worden? Dat zal inderdaad per bedrijf verschillend zijn wat de oplossing is, op het moment dat het boven tafel komt. Maar... Je kunt toch niet meer in 2011 vinden dat we het niet meer in ieder geval openbaar zouden moeten hebben waar het gebeurd is. En dat is het simpele ding wat wij met deze motie vragen. Ja, en ik snap ook niet waarom we daar nog tegen zouden kunnen zijn. Wanneer is die lijst er? In de motie staat over drie maanden. Verslaggever Ger-Jan Dennekamp, dat was Pieter Omzigt. Binnen drie maanden moet die lijst er zijn. Weet je of minister Kamp, want die gaat hierover... of die daar ook gehoor aan gaat geven? Nou, tot op heden heeft hij steeds gezegd... ik voelde niet zoveel voor. Zo veel voor. Uh, dus. Uh hij, hij zal zich door de Kamer misschien uh, laten dwingen, maar enthousiast is hij niet. Want het is een buitengewoon ingewikkelde operatie. Je kijkt uh, flink terug, hè, 15 jaar uh, terug. Sommige fondsen bestaan niet meer. Wat er precies is gebeurd en onder welke regeling is ook niet helemaal duidelijk. Dus ik, ik denk dat hij dit liever uh, niet doet. Nee, Hij vindt het misschien ook geen taak voor de overheid om dit te doen? Nou, dat zou ook nog eens kunnen, want uiteindelijk... de pensioenfondsen zijn van werkgevers en werknemers... die gaan over de regeling, die hebben er ook heel vaak bijgestaan als dit soort afspraken zijn gemaakt. Dus die moeten het dan maar uitleggen aan een achterban. En de minister wil daar denk ik toch een beetje van wegblijven. Maar misschien, ja, er is wel een Kamermeerderheid. Ik weet niet precies hoe Kamp daarmee omgaat. Nee, zijn er veel bedrijven die in het verleden... een greep in de kas hebben gedaan, voor zover we nu weten? Nou ja, er is wel een flinke lijst, hoor. In het verleden is er ook wel over gepubliceerd. Het is allemaal geen geheim, het was ook niet illegaal. Maar bijvoorbeeld Shell Hagen, Meijen, Philips. Rabobank, zeg maar, alle grote Nederlandse bedrijven, Unilever, TNT, KPN... die hebben het eigenlijk in de afgelopen jaren wel eens een keer uh, gedaan. Want het geld klotste als het ware over de plinten. Het ging hartstikke goed met de pensioenfondsen. Ja, en dan kon er ook wel wat uh, terug naar het bedrijf. In de tijd was er ook wel uh, verzet. Maar ja, er was ook niet altijd uh, gehoor gegeven aan dat verzet. Ik heb zojuist gesproken met Provo Kluid. Die uh, uh, zat bij AXO. Die heeft uh, bezwaar gemaakt tegen een uh, regeling... omdat de overnamekosten bij het pensioenfonds terechtkwamen. Ja, en toen de tijd keek iedereen ernaar en stemde iedereen in... De vakbonden en de werkgevers waren het waarschijnlijk ook over eens. De deelnemersraad heeft meegewerkt aan de verandering van het reglement. Uh, ja, daar zitten ook gepensioneerden in. En als die daar dan ook mee instemmen... kunnen wij als vereniging van gepensioneerden... kunnen we daar niets meer aan doen. En uh, ja, is het formeel in orde? Het is formeel in orde, maar eigenlijk niet netjes. Uh, ik zou zeggen formeel oké. Okay. Maar moreel is het natuurlijk een heel andere zaak, ja. ja. Want hoe zou u het dan beoordelen? Nou, het, het, het veranderen van reglementen met terugwerkende kracht, met drang en dwang, vind ik uh, niet netjes. Absoluut niet netjes. En dan houdt u zich nog een beetje in? Ja, dat, dat, dat, dat moet niet, uh, nou goed. Maar duidelijk, ja. Denkt u dat zo'n onderzoek u, zeg maar, met deze oude zaak nog zou kunnen helpen? Het gaat uitsluitend uiteindelijk alleen om het geld. Een werkgever betaalt liever minder premie dan meer. En als je in de negentiger jaren minder premie betaald hebt... dan heb je nu de gevolgen daarvan. Maar, maar je kan niet terug denk ik naar die werkgever van toen, 15 jaar geleden... om te zeggen dat hij nu nog eens een keer wat meer zou moeten betalen. Ja, dat is dus volgens hem ingewikkeld. Het gaat om het geld, zegt hij. Als er nou niks gebeurt, hè? Als, als Kamp verder niks doet en het bedrijf niks... dan krijgen mensen minder. Minder pensioen bij deze bedrijven dan ze eigenlijk uh, zouden hebben moeten hebben. Ja, als per saldo de bedrijven meer eruit hebben gehaald dan erin hebben gestort... dan betekent dat dat de pensioenen daar lager van worden. Zo simpel is het ook wel weer. Kijken wat minister Kamp doet met de motie van de Tweede Kamer. Gert-Jan Denenkamp was dat. Zometeen, ook door de Kamer, voorlopig even geen centrale opslag van vingerafdrukken. 200 kilometer file was het net nog. Neemt het inmiddels wel wat uh, verder af, Dennis mooi. Ja, het neemt wat af, maar langzaam hoor. Er staat nog 190 kilometer. Op de A12 Den Haag-Arnhem, 10 kilometer daarvan. Tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen. En de A12 naar Den Haag, bij het Gouden Aquaduct 3. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstrokken zijn er dicht. A20 Gouda-Hoek van Holland. Tussen Nieuwekijk aan de IJssel en uh, knooppunt Kleinpolderplein, 11 kilometer. Op dat Kleinpolderplein is de verbindingsweg richting de A13 dicht door een ongeluk. A28, Amersfoort-Utrecht, tussen Maan en de Uithof. 10 kilometer door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Programmamaker, toneelschrijver, kleinkunstenaar en interviewer Paul Hanen... wordt binnenkort 65. En hij is nog niet klaar met werken. Daarom heet de DVD-box van zijn omvangrijke oeuvre Tot Nu Toe. Zojuist vond de presentatie plaats in het Amsterdamse Betty Asfaltcomplex... en daar was Jeroen Wielaert ook tot nu toe, dan is het nog niet voorbij met mensen en gevoelens, toch, Magret Dolman? Nee, dat, dat gaat inderdaad nog door. Maar dat vind ik ook wel leuk, ook, hoor, want uh, ik heb zelf, mijn ervaring is, hoe ouder ik word, hoe meer zin ik in het leven krijg, hoe meer je gaat genieten, omdat je... Uh, minder problemen hebt en gauw weet te relativeren... en het klappen van de zweep kent. Je weet wel hoe je in het leven staat. Dus uh, ik, ik ga zo lang mogelijk lekker door, ook, hoor. Ook fijn voor Paul, 65 jaar oud. Ja, het is even wennen omdat ik nooit zo aan leeftijd uh, denk, eigenlijk. En ineens voel je wel 65, ook door die DVD-box... dat je ineens ermee geconfronteerd wordt. Maar normaal uh, uh, merk ik er eigenlijk niks van. Tot nu toe... U kent de uitdrukking, dominee Gremdaad. Iets om mee door te gaan. Maar het is natuurlijk... Uh, kijk, je hebt heel veel mensen die denken bij zichzelf... met 65 is het afgelopen, want dan hou je op met werken... dan krijg je je AOW of je, of je pensioen, zoals sommige mensen zeggen. En die stoppen dan met werken en die vallen daarna in een gat. Dus ik raad altijd mensen aan, als de 65 nadert... om al over die 65 heen te ding, te trekken, te tillen, je leeftijd over, over de 65 heen te tillen... al aan een ander getal te denken, aan 70 te denken... aan 80 te denken, aan Johannes Heeser te denken... die de respectabele leeftijd van 107 al heeft. Stop niet bij 65, maar ga door, want dat kan zo fijn zijn om door te gaan. Hmm. 65, maar nog niet passé. Dat, dat is zo'n woord tegenwoordig in de moderne media... die zo op, op jeugd zijn geconcentreerd, Paul Hanen. Maar is jeugd eigenlijk niet passé? Nee, ik, uh, maar ik, het, het, het grappige is dat mijn werk nogal tijdloos is. Zowel mijn toneelstukken als de scènes, als de interviews. En eigenlijk ook Sesumstraat, Bert en Ernest en ook tijdloos. Bert wordt ook nooit ouder. En dat heb ik dat idee heb ik bij mezelf eigenlijk ook. Misschien omdat je met jonge mensen omgaat. En omdat ik Bert uh, altijd inspreek, dat je zelf ook denkt dat je tijdloos bent. En nu ik 65 uh, uh, hoop te worden, uh, blijkt dat het uh, dat je niet dat je, dat je wel aan leeftijd gebonden bent, eigenlijk. Maar het werk is in ieder geval wel tijdloos, vind ik. Een box, maar terugkeer op de buis. Zeggen de verlangende fans ook. Nou, ik heb wel in gesprek met de VPRO. Het leek mij leuk om een nachtprogramma te maken. Maar voor de nacht is geen geld. En, uh, en het zou dan, uh, als we wel geld bij elkaar kunnen sprokkelen... of als het gesponsord zou worden, maar daar hou ik eigenlijk niet zo van... omdat de publieke omroep geld heeft van zichzelf... dan uh, zou het pas in januari kunnen. Het ligt natuurlijk een, een beetje vast nu uh, allemaal eigenlijk, hè? De, uh, de, je, je moet toch in formats gaan denken. En ik heb mijn leven lang nooit in formats gedacht. Dus als je nu een televisieprogramma zou maken... dan zou je bijvoorbeeld items van drie minuten uh, of vier minuten moeten doen. Maar je zou het wel vast moeten leggen van tevoren. En ik wil gewoon, als ik zin heb om uh, in plaats van drie minuten... vijftien minuten of twintig minuten te maken... dan wil ik gewoon per keer daarover uh, kunnen beslissen. En dat kan tegenwoordig niet meer. Dus dan vind ik het leuk om gewoon met een DVD, uh, een dvd uit te komen. Uh, elke twee maanden dat je uh, je eigen gang kan gaan. Ik heb altijd mijn eigen gang kunnen gaan. En daarom ben ik op mijn 65 nog, uh, uh, uh, heb ik nog zoveel plezier in het werk eigenlijk. Dank jullie wel. Ja, geen dank. Ik vond het heel fijn gesprek ook, hoor. En anders ik wel. Kent u die uitdrukking? Anders ik wel. Tot ziens. Paul Hane, Jeroen Wielaert, sprak met hem. Minister Donner maakt een pas op de plaats met de centrale opslag voor biometrische paspoortgegevens. Dat zijn de vingerafdrukken die je moet afgeven als je een nieuw paspoort aanvraagt. Donner legt op dit moment uit aan de Tweede Kamer waarom hij van het plan afziet. In ieder geval voorlopig La Lars Geert in Den Haag. Want uh, wat zijn zijn argumenten daarbij? Hij vindt de techniek nog niet goed genoeg. Er worden nog heel veel fouten gemaakt bij het herkennen van die vingerafdrukken van die biometrische gegevens. Het is nog steeds niet uh, door de computers met 100% zekerheid vast te stellen dat een bepaalde vinger ook bij een bepaald persoon hoort. Te veel missers dus. En er komt ook nog bij dat er heel veel fout gaat... bij het afnemen van de vingerafdruk. De mensen die dat doen, dat zijn de ambtenaren van de burgerlijke stand... die normaal gesproken je paspoort verstrekken... die zijn natuurlijk niet zo getraind als, als zeg maar politieagenten. En soms dan zijn afdrukken ook gewoon niet goed genoeg. Denk aan oude mensen die een hele leven lang met stenen hebben lopen schouwen of aardappels hebben lopen schillen. Die, die vingerafdrukken zijn gewoon niet duidelijk genoeg meer. Nee, maar als het kabinet zegt pas op de plaats... dan betekent niet dat het plan helemaal van de baan is. Nee, hij wil het nog steeds. Minister Donner wil nog steeds een centrale opslag van deze gegevens... want dat vindt hij heel erg handig. Dan kun je bijvoorbeeld paspoorten sneller vervangen... als ze worden gestolen of als iemand ze kwijtraakt. Maar je kunt er ook paspoortfraude mee tegengaan. Je kunt namelijk precies controleren... of iemand zijn vingerafdruk ook wel met een naam overeenkomt... zodat je kunt zien of iemand wel of niet recht heeft... op het paspoort dat hij uh, wil hebben. Um, dat vindt minister Donner dus nog steeds een goed plan. Maar hij wil dan dus wel dat de techniek goed werkt. En zodra er een bedrijf komt of een systeem wordt ontwikkeld... dat dat uh, mogelijk maakt, dan wil hij gewoon weer doorgaan. Ja, nou, de Kamer is blij hè, dat hij uh, hier voorlopig vanaf ziet. Uh, eerst waren ze enthousiast, nu helemaal niet meer. Uh, toch zijn er al gegevens opgeslagen. Wat gebeurt daar nu mee? Ja, dat, dat wil de oppositie ook graag weten. Hè. De gemeenten uh, bewaren nu al de gegevens die op het paspoort worden opgeslagen. Dus die twee vingerafdrukken en een uh, afdruk van de foto. Ik wilde dat ook van minister Donner uh, weten. En uh, minister Donner geeft daar antwoord op. Gastel, daar zojuist antwoord op. Die gegevens die worden nu automatisch gewist. De tijdelijke oplossing die gekozen is, en dat zal bij ANVB moeten gebeuren, is om de opslagtermijn van de vingerafdrukken in de decentrale opslag uh, te stellen op de duur van die nodig is om het paspoort aan te leggen. Daarna... Vindt er geen vernietiging plaats? Althans, dan verdwijnen ze gewoon uit de opslag. Want ook dat gebeurt tegenwoordig vol automatisch. Dus dat geldt ook voor de bestaande. Uh, want ik hoor daar al fluisteren: wat gebeurt daarmee? die zullen volgens dezelfde termijn zullen die gewist worden. Nou, hij legt het een beetje moeilijk uit, maar wat het uh, betekent... is dat vanaf nu de vingerafdrukken die bij de gemeenten uh, worden afgenomen... die mogen alleen nog bewaard blijven totdat je je paspoort in handen hebt. Zo gauw je je paspoort hebt, dan moeten die gegevens weg. En dus de gegevens die nu al zijn opgeslagen... die worden ook aan die termijn gebonden. Dat betekent dat ze vanaf nu uit de computer verdwijnen. Lars Geert vanuit Den Haag. Maar liefst vier dagen en drie nachten laat een aantal politici en kunstenaars zich opsluiten om te praten over kunst en politiek. Van de kunstenaars is onder andere Hans van Houwelingen van de partij. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u daar zin in? Uh, ja, ik verheug me er wel op. Jan. Hm. Wat is het idee erachter? Nou, het idee is zoals u het omschrijft. We gaan vier dagen en vier uh, nachten en vier avonden bij elkaar verblijven om eens flink te discussiëren over de relatie kunst en politiek. En dat is hard nodig volgens u? Nou, het is in ieder geval wenselijk. Ja, of het heel hard nodig is, weet ik niet. Maar uh, voor ons is het wel een, uh, van, van belang dat we dat gaan doen. Ja, wat, is, wat is dat belang? Nou, er is uh, in onze optiek uh, een, uh, een eeuwenlange relatie tussen kunst en politiek... waarbij je misschien nu kan zeggen dat het zich daarop... Uh, getroebeld is. En uh, wij gaan gewoon kijken of er een, uh, een mogelijkheid bestaat om uh, uh, elkaar weer in het zicht te krijgen. Ja, want wat zou u willen van de politiek? Nou, ik wil, we willen niet echt iets van de politiek. We willen met de politiek praten. en nee, De politiek wil met ons praten. Het is een gemeenschappelijk initiatief. Dus het is niet zo dat wij per se met de politiek willen praten. We zijn uh, in gesprek geraakt, een uh, ik kan zeggen wel een, twee jaar geleden. En uh, tot de conclusie gekomen dat het zinnig zou zijn om eens een keer om tafel te gaan zitten... en eens verder te gaan dan een kort gesprek. En uh, dat is nu uh, gaan resulteren in een, uh, in een project waarin we vier dagen uh, in debat gaan. Nou, en, en waar gaat dat gebeuren trouwens? Waar gaat u zitten dan, die 72 uur? Dat, dat is in uh, de uh, expositieruimte 239 in Amsterdam. Nou, en is het ook een vorm van kunst om daar dan zo lang te gaan zitten? <laughs> nou ja, of het een vorm van kunst is, weet ik niet. We, we hebben het een project genoemd. Uh, W139 faciliteert dat. Uh, het, uh... Uh, kunstenaars, uh, het vormgeversduur mee te houden, heeft uh, die ruimte geschikt gemaakt om daar zo lang te verblijven en te spreken. En als je daarmee een kunstproject wil noemen, uh, lijkt me dat goed. Ik hmm. zou het maar een, uh, een, gezamenlijk werk van, een, een gezamenlijk werk van kunst en politiek willen noemen dan. Ja, de burgemeester van Bloemendaal uh, zal daar ook bij zijn. vvd Ruud Nederveen, goedenavond ja. ook. Hallo. Ja, met, met welk uh, doel gaat u daar naartoe? Met een open gesteldheid om ons heel goed te praten over hoe kunst en politiek zich nu verhouden. En bovendien vind ik het heel erg de moeite waard om goed te luisteren naar hoe kunstenaars op dit ogenblik hun relatie formuleren ten opzichte van politiek. En daar verheug ik me op. Ja, en waarom is dat belangrijk? Nou, je zou kunnen zeggen dat de laatste, nou zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, het, gesprek, het inhoudelijke gesprek tussen kunst en politiek is gestopt als een soort verkeerde opvatting van de stelling van Thorbecke... dat de overheid zich niet over de inhoud van kunst moet uitlaten. En daarmee is het als het ware uit het politieke debat geknipt... wat in het uh, kunstproces aan nieuwe inhouden wordt geformuleerd. En ik beleef dat als een gemiste kans. En misschien dat we nu, door eens een keer niet onze normale mantra's af te wandelen... Op een, opnieuw met elkaar in gesprek komen en daar, nou, daar kijk ik naar uit. En er is genoeg stof voor al die dagen? Ik hoop dat we het erin persen. Oh ja, is dat zo? Want mag je ook nog een spelletje doen of zo? Of even een boek lezen in die 72 uur? Uh, ik ga in ieder geval een spelletje doen. Ja, welk? Dat weet ik nog niet. Maar oh, neemt u iets mee? Nou, ik heb, ik heb natuurlijk mijn laptop bij me, dus. Uh, maar ik heb helemaal geen. Nee, hey, maar ik bedoel een spelletje dat ik met elkaar. Als je het leuk vindt om. Uh, met elkaar op te trekken. En daarin is een natuurlijke golfbeweging mogelijk van spanning en ontspanning. En dat is nou juist de waarde, toegevoegde waarde om 72 uur met elkaar op te trekken. Ja, Hans van Houdingen, wilt u een spelletje gaan doen nog, los van al die gesprekken? Nee, geen tijd voor spelletjes. Wat wij gaan doen, we hebben allemaal, dus alle deelnemers, die hebben een, een, een case ingebracht, zou je kunnen zeggen. Dat is uh, ofwel een, een kunstwerk of een project of een, uh, of een politieke casus... Die, uh, waarin de relatie kunst en politiek uh, uh, een rol speelt. En die case wordt gedurende die... Uh, uh, ...dat debat wordt besproken. Dus we hebben vier dagen waarin acht cases centraal staan... ...en daar is genoeg stof om te praten. Overigens, overigens is uh, uh, uh, de galerieruimte, of de projectruimte, als je wil... Uh, ...na die tijd open ook om in debat te gaan met mensen die daar belangstelling toe hebben. Dus er is alles stof om te praten en heel weinig tijd voor spelletjes. Oké. Okay. Ik denk dat we uh, misschien wat tijd tekort komen, zelfs. Nou, veel plezier, succes ook. Ik hoop dat het iets moois uh, oplevert voor u. Hans van ja, Houwelingen, dank. dank. En Ruud Nederveen, burgemeester van Bloemendaal, ook dank. Tot ziens. Goedenavond. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal voor deze avond. Zometeen avondspits van WNL's. Janne Kooijmans, goedenavond. Dag, goedenavond, Lucella. Je moet er toch eigenlijk niet aan denken... dat je bankrekening en andere privacygevoelige informatie zomaar op straat ligt. Maar het gebeurt wel. Wat kun je eraan doen? En wat zijn de winnende merken van 2011? Dat zo'n avondspits is het NOS Journaal.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 Ook vingerafdrukken die al zijn opgeslagen bij gemeenten worden gewist. Minister Donner zei dat in de Tweede Kamer in een toelichting op zijn besluit om geen vingerafdrukken uit paspoorten, die worden voorlopig niet meer centraal, of bij de gemeente opgeslagen. Minister Donner die komt ermee tegemoet aan de Tweede Kamer die grote moeite heeft met de opslag van deze gegevens.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 Minister Rob Stelte praat met het Openbaar Ministerie... over het gebruik van burgerinfiltranten... om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Rob Stelte zei in de Tweede Kamer dat hij zich bewust is... van de gevoeligheid van het onderwerp. Sinds de parlementaire enquête van de Commissie van Traan... in de jaren negentig zijn burgerinfiltranten taboe. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Brouwer... die pleit er onlangs weer voor om weer criminele burgers... in bendes te laten infiltreren. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco met een beetje wisselend beeld, soms schijnt de zon... maar er zijn ook plaatsen waar wat neerslag valt, vooral in Brabant en Limburg maar ook in het oosten van Gelderland en Overijssel... want daar trekt een stevige onweersbui over. Of dat nou ook positief nieuws is voor al die gebieden waar uh, regentekort komt... dat durf ik te betwijfelen, want er komt weliswaar regen... maar onweer kan natuurlijk ook de zaak juist in brand zetten. Uh, hoe je het ook weet of keert, uh, er komt wat neerslag... en morgen komt er op meer plaatsen neerslag. Dat gebeurt eigenlijk al vannacht, dan kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Uiteindelijk uh, gaat de activiteit, de felle buien gaan er wel een beetje uit... en dan zakt de temperatuur naar 9 graden. Morgen dan, een beetje een grijze start met wat lichte neerslag. In de loop van de dag komt er wat tekening in de lucht. Gaan er wat stapelwolken ontstaan. Dat heeft als voordeel dat de zon eromheen kan schijnen. Heeft als nadeel dat er weer nieuwe buien ontstaan. En dan kan het opnieuw bij onweren. Ik denk dat de onweerskans het grootst is in het oosten en zuiden van het land. Als de zon schijnt ligt de temperatuur tegen de 20 graden. Maar er zijn ook plaatsen waar de bewolking echt hardnekkig blijft. En dan is het soms maar 15 graden. Vrijdag nog een enkele bui, maar al meer zon. Dan kan het 20, 21 graden worden. In het weekende gaat de temperatuur u misschien iets omlaag, maar de zon wint terrein en het blijft droog. ANWB verkeersinformatie: 35 files, 120 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files staan natuurlijk in de randstad. En op de A12 Utrecht-Den Haag loopt het weer vast door een ongeluk. Voor het Gouden Aquaduct staat 5 kilometer files. drie rijstroken zijn er dicht. Dat is aan de rechterkant van de weg. A20, Gouda, Hoek van Holland, tussen Rotterdam-Alexander en Spaanse polder... 8 kilometer door een ongeluk. Bij het knooppunt Kleinpolderplein is de verbindingsweg naar de A13... afgesloten door dat ongeluk. A28, Amersfoort-Utrecht, tussen Maan en Soesterberg... 6 kilometer door een ongeluk, hier is de weg weer vrij. En de A44 naar Den Haag, daar staat tussen Oestgeest en Wassenaar... 4 kilometer. Dit is Radio 1... Avondspits. Jeanne Kooijmans. Nederlander claimt Prins William als merk. En vetkleppen moeten makkelijker ontslagen kunnen worden. Goedenavond, live vanuit de WNL Bunker in Amsterdam is dit avondspits. En het is maar goed dat we zo opgesloten zitten, want we worden van alle kanten in de gaten gehouden. Tom Tom slaat ons rijgedrag op en verkoopt het door aan de politie, jawel. En dan liggen vandaag ook nog eens de persoonlijke gegevens van 77 miljoen gamers op straat. Hackers hebben spelcomputer PlayStation van Sony gekraakt. Deze gamer is er natuurlijk niet blij mee. Hij Heeft een boos bericht geplaatst op YouTube. How can one individual 18 PlayStation, Boos natuurlijk. Daphne van der Kroft van Bits of Freedom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het lijkt erop dat zelfs grote bedrijven niet meer te vertrouwen zijn. Zelfs, ja, het, het blijkt weer heel duidelijk, hè? het opslaan van persoonlijke gegevens is heel makkelijk en heel goedkoop. Het beveiligen van die gegevens vervolgens, ja, daar wordt eigenlijk geen aandacht aan besteed. Nee, en je doet het zo snel, hè? van ach ja, het zal wel goed zijn. Iedereen uh, doet dat dagelijks, uh, bijna hè, op internet, even een formuliertje invullen, even uh, uh, je e-mailadres achterlaten. En het blijkt maar al te vaak dat die gegevens vervolgens lekken. Ja, nou horen we het voorbeeld van Google, net van Playstation. Uh, hoe erg is het? Het is heel erg. Wij houden op onze website hadden we, houden we een zwart boek datalekken bij. En uh, we moeten nou een à uh, drie keer per week moeten we dat zwart boek bijvullen. En dat is dus elke keer dat er, dat er gegevens lekken, houden we dat bij. Maar dat zijn alleen de keren dat wij ervan horen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Het gebeurt veel en veel vaker. Ja, want heel veel wordt niet gemeld. Heel veel wordt niet je. gemeld, want je komt er gewoon niet achter. Omdat bedrijven of, of instellingen geen plicht hebben om jou op de hoogte te brengen... van het feit dat jouw gegevens gelekt zijn. Ja, nou zei ik net, zelfs grote bedrijven. Ik bedoel, een, een Sony kan er natuurlijk niets aan doen, hè, dat dit gebeurt. Het is nog niet, in het geval van Sony is nog niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. Ze zeggen dat ze gehackt zijn, wat er precies gehackt is, hoe dat is gebeurd, wat er gelekt is, dat is niet duidelijk. Wat er heel vaak gebeurt is dat er gewoon knullig wordt omgegaan met de beveiliging van onze gegevens. En dat heeft dus niets te maken met kwaadwillende hackers, dat heeft puur te maken met, uh, met onzorgvuldigheid. Eigenlijk. Ja, de hackers doen eigenlijk gewoon goed werk. En de beveiliging is zo lekker zo'n mandje, Hoort jou eigenlijk zeggen. Of niet? Ja, nou, in, in, in dit geval is het natuurlijk wel zo... dat iedereen ineens weer, weer wakker is. En ik hoop dat in elk geval het goede hieruit zou kunnen komen... dat andere bedrijven nog eens achter de oren krabben en zeggen... oh, wacht. Ja, en consumenten ook. Want ik denk, ben ik, ja. ben ik als consument overgeleverd... aan, aan de grillen van, van de grote bedrijven, van de multinationals? Nee, kijk, er zijn, natuurlijk, uh, uh, er zijn natuurlijk best wel praktische maatregelen... die je zelf kunt nemen. Zoals? Zoals het niet altijd gebruiken van hetzelfde wachtwoord blijkt dat heel veel mensen het wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6 hebben... en dat ook nog eens voor alle verschillende diensten gebruiken. Nou, dat scheelt natuurlijk al Ja, maar veel. dat is lekker makkelijk onthouden, anders moet je overal weer opschrijven. Ja, je kent het. Wij hebben, wij hebben ook uh, op onze site praktische tips... hoe je makkelijk sterke wachtwoorden kan maken... juist om dit soort gevallen te voorkomen. Ja. Of maak bijvoorbeeld een tweede e-mailadres dat je voor, voor alle uh, websites waar je bijvoorbeeld spelletjes gaat spelen... Dan, daar gebruik je een e-mailadres een e voor dat je niet zo belangrijk vindt... waarop gespamd kan worden. Want je moet je voorstellen, stel je voor dat het helemaal mis is gegaan... bankgegevens zijn gelekt, je rekening wordt geplunderd... het is bijna niet te overzien, het leed. Ja, en vooral nou ja, in, in dit geval van Sony lijkt het er dus op... dat inderdaad niet alleen naam, e-mailadres... Uh, woonadres, maar ook inderdaad uh, creditcardgegevens en wachtwoorden zijn, uh, zijn gelekt. En dat is natuurlijk heel heftig. Ja, ja. Toch zijn we ons er een beetje bewuster van. Facebook ligt al onder vuur. Wat dat betreft een goede ontwikkeling? Absoluut. Je ziet een kentering. Um, uh, uh, ik heb toch niets te verbergen, is echt iets van het verleden. Je ziet bijna wekelijks in de krant wel groot nieuws als het om privacy gaat. Consumenten hebben er echt genoeg van. Uh, dus dit is een, ja, nu, je ziet de kentering, consumenten gaan hun producten uitzoeken op de, op de privacy. En het mooie is dat zelfs een grote moloch een, een, als, als Facebook heeft zijn eigen privacy instellingen aangepast. Omdat consumenten er een streep in het zand te trokken. Spaarzaam zijn met informatie verstrikken dus. Hartstikke goed. Goed, ja. Daphne van der Kroft van Bits of Freedom, dankjewel. Als je nu aan het eten bent, smakelijk, maar bedenk eens goed wat je baas ervan vindt... als je nu een vette hap naar binnen werkt. Zometeen de vraag of dikke mensen makkelijker ontslagen mogen worden. Maar eerst financieel nieuws. Fred Huibers van Hack Value Funds, goede Goedenavond. AIX uh, sloot een nou, tikje hoger, mm. bijna 360 punten. TomTom ja. uh, Tom van de navigatie, die maakte een diepe duik. Wat was er aan de hand? Nou ja, TomTom Tom heeft steeds meer last van die uh, mooie telefoons die we tegenwoordig hebben. Zogenaamde smartphones. En die kunnen heel veel ook navigeren. Daarnaast hebben mensen ook tablets, zoals iPads en zo. Dat betekent vooral in Amerika, daar is een vijfde van de omzet weggevallen. In Europa dreigt hetzelfde te gebeuren. Zo, het kwam dus niet doordat het bedrijf uh, gegevens doorverkoopt aan de politie. <laughs> nee, ik denk niet dat de beleggers dat uh, enorme schok ervaren. Maar goed, niemand vindt dat wel leuk hè? Nee, DSM, chemieconcern, uh, ja. aan, aan kop, hè? Ja, zeker tegengestelde. Prachtige windcijfers, prachtige marges hele goede strategie en dat buiten ze uit door, ja, door, zoals ik al zei, hele goede winstgroei. Ja, als we even nou kijken naar kwartaalcijfers in Amerika. Welke ja. sectoren gaan er nou goed en welke minder? Nou, vooral de cyclische sectoren, die vooral afhankelijk zijn van, van de conjunctuur. Daar zie je dat industrie en technologie het heel erg goed doen. Heel veel plezier hebben aan de lage dollar, exporteren goed. Uh, ja, wat in Amerika gedaan is, de kosten zijn enorm naar beneden gebracht tijdens de Veel voortvarender dan, dan in Europa. Ja, Europa blijft een beetje achter wat dat betreft. Ja, Europa, als je ziet in Amerika... dat uh, 80% van de bedrijven die verrassen aan de bovenkant... in Europa is dat uh, 40-44%, dus uh, wat minder, wat rustiger... en ook wat trager in Europa. Zit de sterke euro dan in de weg? De sterke euro zit in de weg, maar ook de, ja, de, de behoudendheid van, van Europa... als het betreft uh, het saneren als dat minder gaat. We gaan wat, uh, wat langzamer te werk. Ja, kort nog even. Vanavond spreekt de voorzitter van de FED, de ja. Amerikaanse Centrale Bank. Hoe belangrijk is dat? Nou, heel belangrijk. Amerika is toch... Uh, Bepalend wat er gebeurt in de wereld. Nou, waar let men op? Gaat men door naar Amerika met het bijdrukken van geld. De voortekenen zijn dat het uh, zo gaat worden. En de dollar, de lage dollar staan symptoom van. Nou, weer helemaal bijgepraat. Fred Huibers van Hack Value Fans. Dankjewel. Wat is hot en wat is not? Uh, zometeen meer over welke merken je moet kiezen om er echt helemaal bij te horen. Ook dit is weer een service van De Omroep WNL. Wat doe je als hulpverlener als je een gezin bezoekt... en je treft een kind dat onder de blauwe plekken zit? En wat als je een stel vaak schreeuwende ruzie hoort maken? De landelijke campagne Meldcode, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is gestart. Wat wil het kabinet? Dat wil dat zo'n code in de gezondheidszorg... het onderwijs en de jeugdzorg gaat gelden, gaat werken. Bij de ambulancepost van de GGD Haaglanden werken ze er al mee. WNL-verslaggever Wieger Hemmer ging erheen. Ja, eigenlijk hebben ze natuurlijk helemaal geen tijd voor een interview. Druk, druk, druk. Maar toch even dan, Irma Baks, ambulanceverpleegkundige. U mm. werkt hier in deze regio Haaglanden al wat langer met die meldcode. Hoe gaat dat precies? Wat moet u doen? Ja, dat klopt. Wij zijn in 2009 begonnen met het protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij hebben daar een intensieve training voor gevolgd. En op het moment dat wij naar een melding toe gaan en wij komen in een situatie dat wij denken: van er zou hier meer aan de hand kunnen zijn. Dan kunnen wij je daarop uh, anticiperen door dus een melding te maken. Ja. Het zij bij het AMK. Het zij... Uh, AMK? Advies Het zij het slachtoffer, als de volwassen slachtoffer is. Uh, ja. Telefoonnummer aanbieden van Stichting Huiselijk Geweld. Of zelf contact zoeken met Stichting Huiselijk Geweld. Ja. Dat is uh, wel altijd op vrijwillige basis bij volwassen uh, mensen. Bij kinderen natuurlijk niet. Bij kinderen niet. Daar uh, kun je zelf het besluit nemen als uh, ambulancehulpverlener... Om, uh, het adviesmeldpunt kindermishandeling in te schakelen. Kijk, nu gaat het om uw professionaliteit. U zegt, ik heb trainingen gevolgd. En als wij denken, er is hier iets aan de hand, dan grijpen we in. Wanneer denkt u dat? Wanneer is iets verdacht? Ja, er zijn verschillende omstandigheden. En ja, verdacht is wel een, een, een groot woord. Het zijn... Hoe noemt u het? Uh, ja, omstandigheden die een, een, een onheimlich gevoel kunnen geven. Zo, uh, ja, zo noemen wij dat meestal uh, in de ambulance hulpverlening. Bijvoorbeeld, uh, je komt bij, uh, bij iemand thuis. Uh, iemand uh, is, is, is zwaar beschonken en er lopen daar uh, kleine kinderen in huis rond die verder niet verzorgd worden. Hebt u wel eens meegemaakt? Ik heb een aantal casussen meegemaakt uh, waarbij er inderdaad uh, bijvoorbeeld een alcohol- of drugsprobleem was. Ook kinderen in, in het vizier waren. Ja, ja. Je kijkt met je collega samen, want het kan ook wel zo zijn dat je collega je ja, ik van joh... Heb je dat gezien? Het is toch wel heel vreemd dat het uh, vier uur middags is... en het kind loopt in zijn pyjama en uh, zegt, mag ik gaan ontbijten? En wat doet u dan? Dan, uh, dan probeer je dat uh, in eerste instantie bespreekbaar te maken. Met de ouders, zeker verzorgers. Het valt me op, uw kind heeft een pyjama aan. Bijvoorbeeld inderdaad, van, uh, is hij ziek of uh, niet naar school geweest? Uh, je kijkt natuurlijk ook naar de andere factoren in huis. Wat dan bijvoorbeeld? Uh, hoe proper is het in huis? Staat er nog etenswaren van zes dagen terug op tafel? Dat is verdacht, of nee, in uw woorden, unheimisch. Ja, want verdacht vind ik een erg, erg groot woord. Precies. Het protocol waar we mee werken, dat is ook echt uh, gemaakt om uh, de mensen te helpen. Niet om zijn oor aan te naaien. Dat dat even heel duidelijk is. Nee. Welk kind hebt u geholpen met dit protocol? Waarvan u nu ook denkt, ik ben blij dat wij dat toen gezien hebben. Nou, een kind wat... Uh, wat eigenlijk het slachtoffer was van de, van de ouders. Dus uh, moeder werd uh, regelmatig in elkaar geslagen door, uh, door vader. Kind was daarbij aanwezig. Kind werd fysiek niet mishandeld. Daar is een melding van gemaakt, is een onderzoek naar gestart. Dat is naar de Raad van de Kinderbescherming gegaan. En is dat kind nu uh, onder extra, uh, extra begeleiding van de, van de jeugdhulpverlening? Want ja, Uiteindelijk is de vraag, wanneer is iets mishandeling? Het is niet alleen het slaan. Het is ook de emotionele verwaarlozing. Het euh, tekort aan liefde of aan aandacht, dat kan ook een aspect kunt, zijn. Kunt u dat ook opmerken? Um, je kijkt wel naar de interactie tussen mensen... maar je komt natuurlijk altijd in een acute situatie binnen. Dus dat is soms wel heel moeilijk in te schatten. soms dat u denkt, hey, ik zou hier eigenlijk wel wat langer willen zijn... dan ik hier kan zijn op dit moment. Ja, dat komt wel voor, maar ja, dat ligt niet binnen je macht. Dus... Wat doet u dan? Kunt u dan vervolgens ook weer daar een notitie van maken? Dat aangeven? Nou, dan geef je de signalen toch door naar het ziekenhuis. slachtoffer gaat vervoeren. En dan gaan zij daarmee aan de slag. WNL is ook op Twitter te volgen. Het avondspits WNL. Overgewicht? We worden steeds dikker. En hoe gaan we daarmee om? Kun je als werkgever iemand bij een te hoog mass index de laan uittrappen? Of is de baas juist aansprakelijk... omdat in de kantine van die dikmakende broodjes kroketten worden verkocht? Meike van Heek, goedenavond. U bent advocaat bij Pot Jonker in Haarlem. Uh -huh. De cijfers die liggen er niet om. Ruim 11 van de mannen en 12 van de vrouwen... kampen met ernstig overgewicht. En eigenlijk is gewoon de helft van de bewolking sowieso te zwaar. Nou is het gekke, in het arbeidsrecht staat niets over zwaarlijvigheid. Moet dat eigenlijk niet? Um, ja, je zou kunnen uh, overwegen om uh, bijvoorbeeld een, uh, een wet te creëren. De wetgever zou kunnen overwegen om een wet te maken waarin staat dat je um, zwaai werknemers, dat je die mag aanpakken, dat je daar iets tegen kunt doen. Maar het moeilijke daaraan is eigenlijk dat overgewicht uh, veel verschillende oorzaken kent. En dat het per persoon veel verschilt hoe het uh, te behandelen is en hoe het ontstaat. En het is dan ook heel moeilijk om daar voor alle werknemers dezelfde regels over vast te stellen. Ja, om één lijn te trekken, Precies. zeg maar. En ik denk ook, een werkgever zit op die manier al snel in de... Ja, in de privésfeer van de werknemer. Ja, precies. Een werkgever mag zich niet zomaar bemoeien... met het eetpatroon en de leefstijl van de werknemer. En, uh, um, maar als er overgewicht in de weg staat aan het uitoefenen van, uh, van, van een functie... dan kan een werkgever wel afspraken maken met een werknemer... maar dat is hm. dan op individuele basis of uh, regels stellen binnen het bedrijf... Um, om het overgewicht aan te pakken. Obesitas is een ziekte... Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar de grote vraag is natuurlijk, ziet de rechter dat ook zo? Um, ja, dat is een, een relevante vraag die helaas moeilijk te beantwoorden is. Want medisch gezien is het een ziekte. En als een werknemer arbeidsongeschikt is door een ziekte... Um, dan moet de werkgever loon doorbetalen en dan geldt er een opzegverbod. Dus dan kun je iemand niet zomaar ontslaan. Um, maar er is nog heel weinig rechtspraak over of, of een kantonrechter obesitas ook wel ziet als zo'n ziekte. Maar ik vermoed, want het gevolg daarvan zouden zijn dat werkgevers, werknemers die een werk niet meer kunnen doen door overgewicht, dat werkgevers die mensen moeten doorbetalen. Ja, als, als het beschouwd wordt als een ziekte. Heeft ja. u eigenlijk een concreet en heel duidelijk voorbeeld? Ja, de, de een, een stewardess die niet meer door het gangpad past bijvoorbeeld, uh, die dus ook niet kan helpen in geval van een noodsituatie. Uh -huh. Of een um, een werknemer die in een riool werkt en niet meer door de putten past. Ja, ik herinner me een voorbeeld, uh, vorig jaar was dat geloof ik, een, uh, een zaak in Apeldoorn. Klopt, ja. Wat kunt u daarover vertellen nog? Um, nou, dat is dus dat is een zaak die is niet voor de rechter gekomen. Uh, als ik me goed herinner was het een meneer die um, kabelgrote groef als werk. Mm -hmm. uh, en die paste niet meer door zijn eigen gegraven kabelgrote. En zijn werkgever wilde hem om die reden ontslaan... omdat zijn collega's hem niet meer uit die kabelgote konden krijgen. Ja. Uh, maar die man is helaas voor de deur van de rechtbank... op de dag dat de zitting zou plaatsvinden overleden. Ja. In Amerika, want het is dus een heel diffuus gebied eigenlijk in Nederland... in Amerika zijn ze wat dat betreft veel verder. Daar mag je werknemers niet weigeren op basis van, van gewicht. Nee, klopt. In sommige staten bestaat een discriminatieverbod... op grond van gewicht. In Nederland is dat niet zo. Er bestaat niet een wet... Uh, uh, die verbiedt om mensen te discrimineren op grond van hun gewicht, maar er is wel de wet gelijke behandeling uh, op grond van handicap of chronisch, chronische ziekte. En uh, wat ik net zei, de commissie gelijke behandeling, die beschouwt een uh, obesitas ook echt al als chronische ziekte. Dus uh, mensen met obesitas vallen wel onder de bescherming van die wet. En dat betekent dat een werkgever niet mag um, uh, selecteren op overgewicht of je niet mag uh, discrimineren op basis van overgewicht. Bij bijvoorbeeld sollicitatieprocedures of bij uh, arbeidsvoorwaarden of ontslag. Goed, dat is duidelijk in ieder geval. Merken van Heek van Potjonker Advocaten in Haardem. Dankjewel. Dank V&D wel. VND verslaat concurrent HEMA nipt als beste warenhuis. Dat blijkt uit onderzoek naar vertrouwen in merken door Readers Digest. Oede Steenks is hoofdredacteur daarvan. Goedenavond. Ja, goedenavond. Waar ligt dat nou aan? Ja, wij kijken naar uh, bij het beoordelen van, uh, van een warenhuis. Kwaliteit. Uh, prijs-kwaliteitsverhouding, die imago van, de, van het warehuis en ja, de spullen die je die, uh, daar kunt kopen voldoen die aan uh, de consumentenbehoeften. Kijk ja. die waar voor je geld. En dan komt VND er beter uit dan de HEMA? Ja, op dit moment wel. Uh, HEMA is natuurlijk altijd uh, koploper geweest in uh, zeg maar nuchterheid en uh, betrouwbaarheid. Maar op dit moment zie je dat VND echt bezig is aan een inhaalrace. Vrij, vrij verrassend uh, moet ik zeggen. Ja, ook verrassend. Toyota wint het van Opel en dat vind ik verrassend... omdat de dergelijke Nederlander toch altijd voor zo'n nou, Opelbak zou kiezen. Ja, dat is bijzonder. hè. Ja. Want, uh, we zijn echt een Opel-land. Jaar in, jaar uit uh, is Opel het meest uh, betrouwbare merk geweest in ons onderzoek. En dit jaar, tot uh, mijn eigen verrassing ook, uh, kwam uh, Toyota uh, bovendrijven. Weliswaar met een uh, beperkte score. Uh, zo'n 11% uh, consumentenvertrouwen, zeg maar. Maar desalniettemin. Ja, en heeft dat te maken met, uh, met het aantal euro's? Ik denk het wel. Dat uh, de prijsstelling van Toyota toch uh, doorslaggevend is. Uh, de betrouwbaarheid uh, en het imago, ja, daar zou je over kunnen discussiëren. Want ze hebben natuurlijk wel... Uh, een knal gehad met allerlei akupietjes internationaal. Maar, maar blijkbaar vindt de Nederlander het op dit moment... Uh, heel prettig om op de, ja. de kleintjes te letten. Nog eens een voorbeeld, want we zien toch ook wel veel gevestigde namen... nog in de, als, als winnend merk 2011. Als we het hebben over keukenapparatuur, Miele, de fiets, een gazelle... een nachtje in een hotel, Van de Valk hotels... Uh, pretpark, dat is dan lokaal, de Efteling... dan denk ik, ja, God, toch heel veel gevestigde namen doen het nog wel heel goed... Ja, dat is juist. Als je in Nederland eenmaal koploper bent, dan moet je echt gekke dingen doen om er vanaf gestoten te worden. Dat is in de loop der jaren gebleken. Maar aan de andere kant moet ik wel constateren dat de scoringspercentages van de marktleiders erg is teruggelopen. Als je nou kijkt bijvoorbeeld naar Shell, naar pomp, of tanken doe je bij een pomp van Shell, zullen we maar denken. Nou, uh, vroeger zat dat op een percentage van 50%, dus 1 op de 2 Nederlanders vond het vanzelfsprekend om te kiezen voor Shell. Nu is dat teruggelopen naar 33%, naar de Rabobank loopt terug. KPN, ook heel duidelijk als telecom aanbieder, uh, verliest, uh, om beurstermen te spreken, zo'n uh, 7-8 punten. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat zijn forse achteruitgangen. Ja, flinke zeg. bewegingen ja. in ieder geval. Sweet. We gaan even naar een merk hoe dat momenteel heel erg hot is. Uh, ik weet niet of u het meer kent. Prince William. Ja, ja. In, uh, in Engeland mag je die namen niet claimen als merk. Maar in de Benelux is dat wel gelukt. Eerder vanmiddag sprak ik met Theo Jongsma... die de naam Prince William heeft geregistreerd. En ik feliciteerde hem vooral met zijn visionaire daad. Nou, meer een gelukje. Uh, Prince William... Uh, is op ons in 2000 geregistreerd uh, en de naam komt niet afkomstig van onze prins William in Engeland, maar van de prins William Sound in Alaska. Oh. En uiteindelijk is dat wel weer verbonden aan Prins William IV, als ik het goed heb, in, uh, vanuit Engeland. Maar uh, het idee is visconserven. Zonder dus dat uh, dit merk wordt verkocht met visconserven. En vandaar Prins William, waar veel vis die van in plicht daar vandaan komt. Oh, Oké, okay, dus die baai in Canada, de Prins William baai, daar is gewoon lekker veel vis aanwezig. Daar is veel vis, met name zalm. Ja, dus u zag niet tien jaar geleden, elf jaar geleden, zoiets van die Prins William, dat kan wel eens een grote beroemdheid worden. Weet je wat? Nee, het is zelfs zo dat wij pas de laatste dagen eraan dachten van hey, wij hebben nog een mooi merk op de plank. En bij uh, het koningshuis in Engeland wat er allemaal speelt, kunnen we dat gebruiken. Maar omdat de registratie beperkt is tot visconserve, uh, heeft dat weinig nut denk ik. We willen niet onze, onze koning William vergelijken met een sardientje in blik. Nee, nee, maar u mag het dus alleen gebruiken, de naam Prins William, op de visconserven en niet op een pakje boter of een rol wc-papier? Nee, nee Visconserven, groente vruchtenconserve, en vruchtenconserven en niet op uh, wc-papier of t-shirts of, of uh, andere zaken. Dat nee. mag ik, nu is het aanstaande vrijdag wel natuurlijk al volgens velen het huwelijk van de eeuw. Gaat u nog een beetje toch een speciale actie of reclame uh, maken? Nee, wij hebben daar zelf speciaal uh, geen, geen actie ondernomen... Uh, wel zullen wij onze klanten die het merk voeren uh, het nog een keer meegeven dat ze eventueel dit op het kop van het uh, supermarktvak kunnen aanbieden. En dat ze daar misschien wat extra traffic mee creëren. Ja, ja want u, u heeft nog geen toename in de verkoop uh, nee, nee, uh, gehad nee, nee, tot nee. nu toe. Nee, nee, nee, nee. Nou, ik zou zeggen Theo Jongsma, gauw op zoek naar een uh, Princess kate uh, bij. Gaan we doen. <laughs> ja, dat is leuk, Oedesteenks, hè? Ja, Jongsma is goed bezig, denk ik. Ja, zeker weten. Heeft uh, Reader's Digest trouwens ook geconserveerd eten onderzocht? Nee, dat uh, zit niet in het uh, onderzoekbestek. Maar ja, goed, wie weet uh, volgend jaar. Ja. We hebben lokale categorieën waarin uh, wel uh, elk jaar een, uh, een nieuwe plek is te creëren. Als je nou zo luistert naar Theo Jongsma... denkt u dan van deze man kan nog veel meer uit zijn merk halen? Ja, het lijkt me wel. Wat moet hij ja. doen dan? Ik denk dat hij een uh, vis uh, couvert moet gaan ontwikkelen. Dus. Oké, okay, Ole Steenks, hoofdredacteur van Reasons Digest. Nog maar een keertje noemen. Hartelijk dank. Een goede avond. Ja. Straks rond half negen is onze omroep op tv te zien. Op Nederland 2 met uitgesproken WNL. Joost Eertmans, goede avond. Goedenavond, Jan. Uh, Koninklijk Huis, wat vinden wij belangrijk? Ja, dat is een thema van, van WNL. Het Koninklijk Huis, nou, we hebben het natuurlijk over de wedding van, van vrijdag. Twee Precies. miljoen mensen voor de, voor de buis... En... Nou, velen langs de route. En waar gaan we het over hebben? Over die route die wordt afgelegd. Hoe gevaarlijk is die eigenlijk voor het, het, het echtpaar? het aanstand echtpaar. En wat zijn de risico's? Veiligheidsrisico's. Denk aan de Suzuki tegen de naald. Wat kan er gebeuren en waar moeten we op letten? En waar moeten veiligheidsdiensten op gaan letten? Nou, we hebben in de studio Glenn Schoen, groot expert op het gebied van dreiging. Veiligheid die gaat ons vertellen waar de waar de zwakke punten zouden kunnen zitten en hoe ze dat, uh, hoe ze dat te lijf gaan in, ja. in Londen. Want die zwakke plekken blijven er natuurlijk altijd ja, zitten. Nou, ja, dat, dat, is, niet uit te dat sluiten. is dat is zeker precies. En gek hou je ook altijd, dus ja. we moeten niet aan denken dat het daar uh, op die manier misgaat. Ja. Prins Willem en Alexander, prinses Maxima gaan daar naartoe. Vliegen diezelfde avond nog terug. Want daarna is het natuurlijk de Koninginnedag. Ja. Met veel speculaties. Ja, het is natuurlijk 30 april. Het zou de dag kunnen zijn dat Beatrix zegt... ik, ik geef het stokje door. En dat maakt natuurlijk alles heel spannend. Ik, ik wil dat ook... Ik kan, niemand weet dat alleen de Koningin mag je ervan uitgaan. Maar we gaan het er wel even over hebben met onder andere... met Hans Wiegel. Die ook aan tafel zit in de, in de studio. En met hem ook even over Rost van Tonning. De zoon ja. van... Mag notabene spreken. Ja, Wat vind je daarvan? ongehoord. Ja, ik... Nou, ik ik begrijp niet dat men dat verzint. Hoe krijg je het voor elkaar? Hij mag spreken op 4 mei. Er zijn ja. ook mensen die zeggen van... ja, maar hij heeft eigenlijk ook een soort van levenslang gekregen... Ja. als zoon van. Maar doe dat op elke dag, behalve 4 mei. Ik snap, er zijn ook twee mensen uit het comité gestapt, begrijp ja. ik. Althans, die willen er niks mee te maken hebben. Ik snap niet dat je zo de, de, de, de gevoelens moet tarten. Je vindt het ongepast? Ik vind het zeker onge ongepast. En ik, zei, ik snap ook niet wat, wat men wil... welke wonden men hiermee wil, wil openrijden. Uh, nou, met Wigel wil ik ook praten over de SGP. Het is opvallend hoeveel dienst ik nu wordt ingeschakeld de SGP als pro-partij. En hoe liberaal is dan dit kabinet nog wel... als je, als je zoveel moet weggeven... ook aan een, aan een splinterpartij... Met, met toch vrij orthodox fundamentalistische opvattingen. Ja. Um, nou, zo maken we de week even rond met, met Hans Wiegel. En dan kom ik met de uitsmijter... de politieke stijger en daler. Altijd weer spannend natuurlijk. Zo hè? is dat. Oké, okay, rond half negen Nederland, 2 Joost Eerdmans. Dank je wel. Ja, dan is het weer bijna zeven uur straks na zeven op deze zender Kunststof. En daarin Marcel Meuring over het tweede deel Louteringsberg over Marcus Kolpa. Morgenavond is WNL natuurlijk weer terug op Radio 1 met Avondspits. Wat WNL betreft, graag tot dan. En tot die tijd op internet via avondspits.fm. Mooie avond. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.